Op de A7 Saandam richting Horen... staat tussen Purmerend en Afritaven Horen... 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. één rijstrook is daar dicht. En op de A7 Horen richting Saandam... tussen Horen en Purmerend Noord... bijna een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. één rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 We luisteren na twee uur van CFM Lunch hier op CFM Zandvoort 106.9 FM. En uh, ja, dit, uh, dit uh, tweede uur gaan we weer van allerlei gezellig doen. Zometeen natuurlijk een artiest in het licht en uh, het regio Nieuws van Dolly. En we hebben gezellig nog uh, Erik Koning in de uitzending over de ondernemerschala hier uh, in, uh, in Zandvoort. Erik, uh, nog één keer, wanneer is het? 15 november, donderdagavond 15 november. En wat we al net zeiden, het gaat één groot, uh, ja, één groot feest worden. In een gala vorm. Strikje om. En uh, ja, heel mooi gaat door dat het altijd over de avond. En met wordt ook visueel. Met de, met de beelden die uh, jullie maken, is het altijd best wel een, een happening en spanning en zo. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja, graag zelfs. Ja. We doen ons best om er een, ieder jaar weer een groter uh, spektakel van te maken. En zoals je net zegt, uh, we doen dat visueel. Um, de winnaars worden door middel van een videopresentatie... ondersteund met, met muziek en lichteffecten worden ze bekendgemaakt. Ja, en, en het, is, het heeft zich afgelopen jaren bewezen dat dat, dat, dat spanningsverhogend werkt. ik ja, bedoel, Kijk een film en zet de muziek uit en er is gelijk niks meer aan. Dus muziekgeluid doet, uh, doet heel veel. En het wordt een mooie avond. Uh, we vragen ook de, de bezoekers om zich gewoon mooi aan te kleden. Het dresscode is uh, feestelijk chic... Uh, een beetje moeite doen om er gewoon leuk en gezellig uit te, doen, of uit te zien... dat wordt, wordt zeker gewaardeerd. Ik, ik vind wel, uh, oh, sorry, dan ga ik me er toch weer mee bemoeien. Ik Mag zou ik maar nee, want ik, ik, ik heb vorig jaar, nog, in het jaar daarvoor... En het gaat onderhand steeds meer op zo'n Hollywood uh, Awardavond lijken, hè? Nou, dat is de, het het dat gaat een klemmer krijgen. Ja, dat is ja. de bedoeling. Jazeker, is ja, zeker. Is het? het ja, nou, mijn complimenten daarvoor, Dankjewel. want het is, het is wat om zoiets te organiseren. Want hoeveelste hoe jaar doe jij het nu? Uh, het is voor mij nu het vijfde jaar. En eigenlijk vijf jaar geleden, toen, toen we net begonnen met ons bedrijf Beach Promotion, uh, ja, werden we gevraagd om eens mee te denken over ja. die ondernemersavond. Nou, toen hebben we wat visuele dingetjes neergezet. Dat was toen nog in Centerparks. Yeah. En dat was ja, in geen enkel opzicht te vergelijken met, met wat we nu doen. Yeah. He, dat was budgetair gezien ook, ook allemaal niet zo ja. heel groot. Ja, ja. uh, maar ja, dat is elk jaar eigenlijk meer geworden. En ons streven is ook om het elk jaar beter te doen... spannender te maken, intenser te maken dan het voorgaande jaar... En dat zullen we ook dit jaar weer doen. We, nou, het, we zijn nu uh, al bezig met het hele licht- en geluidplan. Ja, ja en dat wordt fantastisch. Het lukt al aardig hè? Dank Kun je, je wel. wel. Dank ja, je toch? wel. Nou, dank je voor het compliment. Ja, ja, het is, ja, ja. Uh, ja. En is het eigenlijk alleen toegankelijk voor ondernemers? Of mogen ook uh, gewoon Zandvoortse inwoners komen kijken? Nou, het, het, het is het Ondernemerschala. Dus het is in eerste instantie uiteraard bedoeld voor de ondernemers. Ja. Goed om te zeggen is dat het ook echt voor alle ondernemers gewoon toegankelijk is. Je hoeft niet uitgenodigd te worden. Je hoeft niet te wachten totdat je gebeld wordt of een brief krijgt. Kom gewoon. Want ik hoor eigenlijk elk jaar nog wel ondernemers van... ja, ik, ik was er niet bij, want ik ben, ben niet uitgenodigd. uitgenodigd. Ik ben ja. niet uitgenodigd. Dat hoeft niet. We nee. hebben wel fysieke uitnodigingen die we wel uitdelen. Maar ook zonder dat kom je gewoon lekker daar naartoe. En uiteraard mogen die ondernemers gewoon gezellig... hun familie en vrienden meenemen. Oké, okay, maar het is dus niet zoals je zegt van nou, ik ben nogal een ondernemend type, maar ik zit verder gewoon thuis. Dan is het niet de bedoeling dat je daar komt. We hebben daar geen, geen deurbeleid op. Hè? Okay. Maar het is, het is wel voornamelijk voor de ondernemers. Okay, als een duidelijk. soort van afsluiting van het seizoen. Het ja. vieren van het einde van het seizoen. We hebben met elkaar keihard gewerkt de afgelopen maanden. Ja. En dit is dan het moment dat we even bij elkaar komen. Er ontstaan ook altijd hele mooie nieuwe initiatieven van ondernemers die elkaar vinden ja, op die avond. Dat en dan je natuurlijk, met elkaar in ja, ja, Ja, dus en, dat is ook een. Wat, wat, wat je waarschijnlijk ook bereikt, omdat, je, omdat het zo steeds mooiere avond wordt. dat iedere ondernemer geprikkeld wordt om, uh, en aangezet wordt. om toch weer meer neer te zetten, weer beter, meer initiatief. om te zorgen om in die top 9 te komen het jaar Zeker. erop. Hè? Ja. Ja, ja, nou ja, kijk, als, als ondernemer krijg je natuurlijk gewoon gratis extra exposure voor Absolute. je bedrijf. Absoluut, en hoe? Daarom. Ja. Ja. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk onbetaalbaar, denk ik. Ja. Nog één keer, Erik, eventjes uh, welke datum, welke tijd? 15 en... november, in de haven van Zandvoort. De deur gaat open om half acht, ja. 19.30. Het officiële programma start om half negen. Ja. Dus kom op tijd, maar ook weer niet te vroeg. En uh, na het officiële programma, wat het, tot een uur of tien zal duren... hebben we gewoon lekker de feestelijke afsluiting. We drinken met elkaar nog een drankje. De DJ ja. draait lekker muziek. En dan gaan wij zo rond half twaalf... gaan we proberen uh, de mensen weer de deur uit te krijgen. Wat altijd okay. nog een hele uitdaging is. Want om kwart over twaalf staan ze er over het algemeen nog. Ja, Oké, okay. ja, nou ja, logisch. He. Gezelligheid kent geen tijd, zullen we maar ja, zeggen. Zo is dat. Zeg Erik, uh, wij wensen jou heel veel succes. Zeker weten. En ja, uh, wij toch? gaan de uh, komende weken... Of komende week gaan wij de ondernemers nog een beetje proberen te benaderen in de uitzending. Dus dat wordt uh, heel erg leuk. Ja. Dank jullie voor de tijd. Geen, geen enkele dank. Heel graag gedaan. En mochten er ontwikkelingen zijn, hou ons op de hoogte. Dat doen we zeker. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Blues Brothers hier op uh, Zfm, uh, Zandvoort bij CFM Het Dolly, het is uh, tijd voor uh, ja, het uh, leuke item, het artiest in het licht. Ja, en ik heb een hele mooie, een hele mooie en een super interessante. Ik weet nou even niet, want is, nou ja, daar komen we straks op terug. Het gaat over Jack Bruce en dat zal waarschijnlijk niemand wat zeggen. Maar als je de nummers hoort, weet je meteen over wie het gaat.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 Soon. Sure. Sonido Nou ja, dit was uh, Cream met een, uh, twee nummers. Uh, het ene nummer was uh, uh, Sunshine of Your Love. En het tweede nummer was White Room. nou Waarom draaiden we nou die twee nummers van Cream? Het ging voornamelijk om Jack Bruce. Jack Bruce, geboren als John Simon Asher Bruce... Uh, in Bishop Briggs op 14 mei 1943... en overleden in Suffolk op 25 oktober 2014, dus vier jaar geleden. En hij was dus beter bekend als Jack Bruce... en hij was in zijn leven bassist en zanger. In 1962 begon Bruce te spelen bij de Londense Blues Incorporated... de groep van... Alex Komer, waarvan ook drummer George uh, Ginger Baker, ik wou George Baker zeggen. Oh, Blanca. <laughs> Hele andere richting. Nee, het ging dus over uh, drummer Ginger Baker, saxofonist Dick Hextel Smith en organist, organist uh, Crayon Bond en zanger Long John Baldry deel uitmaakte... Die groep werd in 1963 ontbonden en Bruce ging toen spelen... bij de Graham Bond Quartet. In 1965 werden onder de naam de Graham Bond Organisation... twee nummers uitgebracht en in datzelfde jaar... verliet Bruce de groep en trad hij toe tot John Mayles Bluesbreakers. Nou, Daar bleef hij niet lang lid, helaas, want het was ook een hele leuke formatie. Maar hij was wel te horen op Blues Breakers with Eric Clapton. en Dat was in 1966 en dat was het doorbraakalbum van de groep. En na zijn Blues Breakers periode werd hij in 1966 kortstondig lid... van Manfred Mans, Gelijknamige band... en behaalde zo zijn eerste hitsucces dankzij Pretty Flamingo. De tweede single waarmee Manfred Men een nummer één hit scoorde... in de UK Singles Chart. Iets later vormde hij samen met gitarist Eric Clapton en Ginger Baker... het Britse power trio Cream, waar we net naar geluisterd hebben... dat actief was tussen 1966 en eind 1968. Hij schreef het leeuwendeel van de liedjes... en hij nam de muziek voor zijn rekening. Dichter Pete Brown schreef er vaak psychedelische teksten... Tot zijn bekendste nummers behoren Sunshine of Your Love... White Room, Politician, I Feel Free en Deserted Cities of the Heart. Onmiddellijk na de split van Cream bracht Bruce Songs for a Taylor uit... zijn eerste solo, solo album, en het begin van een lange en succesrijke solo-carrière. En in 1972 richtte hij opnieuw een power-trio op... West, Bruce en Lang, dat het drie jaar lang actief was... en drie albums uitbracht. Daarna muziceerde hij samen met onder andere Mick Taylor... Carla Bley, Robin Tower, Gary Moore en Ringo Starr. Dus uh, ja, je hoort het aan alle kanten. Het was niet zomaar een artiest... Uh, met alle grote der aarde heeft hij samengespeeld, of bijna alle grote. Dan ga ik weer overdrijven natuurlijk, maar goed. Doe je toch altijd? <laughs> Jiddische overdrijving. Maar goed, in 2003 onderging hij een levertransplantatie nadat er kanker bij hem was ge geconstateerd. En hij overleed op 71-jarige leeftijd, dus op 25 oktober 2014. Dus hij heeft toch nog 11 jaar geleefd na die transplantatie. Tot zover dan Jack Bruce en gaan we weer over tot de orde van de dag. En volgens mij zijn we toe aan het nieuws, hè? Ja. Ja, dus dan moet ik eventjes naar deze. En dan gaan we nu naar het nieuws om te kijken wat er allemaal weer gebeurd is. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, ja, het is vanochtend Wild West geweest in de regio, want een tweetel heeft, uh, is met een auto gecrashed op de Leidse vaart in Haarlem na een politieachtervolging door meerdere provincies. De agenten konden de verdachte direct aanhouden. De verdachte negeerde in de omgeving van Arnhem maar liefst een stop zijn van de politie en vervolgens zetten de agenten de achtervolging in. Nou, waarom ze nou het stop zijn negeerden is nog onduidelijk. In ieder geval ging de achtervolging vervolgens vanuit Gelderland helemaal door tot Haarlem. Waarbij de politie ook gebruik maakte van een helikopter om de verdachten in het oog te houden. Op de Leidse vaart crashte de wagen waarna het duo kon worden opgepakt. Of er gewonden zijn gevallen bij de crash is nog niet bekend. En de politie doet in ieder geval verder onderzoek. Even weer wat fijn nieuws over de parkeertarieven, want per 1 november 2018 tot en met 1 maart 2019 gaat in Zandvoort het goedkopere parkeertarief van 50 cent per uur weer in. De minimale inworp blijft ook 50 cent. En het goedkope uurtarief geldt ook voor de parkeergarage van het LDC en het parkeerterrein De Zuid. Voor parkeerderrein De Zuid zal net als in parkeergarage centrum LDC... een vrije uitrijdtijd ingesteld worden van 20 minuten. Als u dus binnen 20 minuten na het inrijden van de garage of het terrein weer verlaat... hoeft u niet langs de parkeerautomaat en kunt u zo gratis weer uitrijden. Ook het in rekening brengen van het nachttarief wordt gebruiksvriendelijker ingesteld. Het nachttarief van 1 euro wordt alleen in rekening gebracht... als u tussen 12 uur s avonds en 8 uur s ochtends parkeert... in de parkeergaragecentrum LDC of parkeerterrein De Zuid. Op 25 december 2018 heeft de gemeenteraad unaniem... de motie schijn van belangenverstrengeling aangenomen... en het college opgedragen om een onderzoek te doen... Het college heeft een onderzoeksopdracht geformuleerd... en bureaus gevraagd om offerten uit te brengen. Op grond van de uitgebrachte offertes is aan bureau Bing de opdracht verstrekt. Het bureau doet dus onderzoek naar de schenking aan oudere partij Zandvoort... en de mate van invloed die die schenking is... en is geweest op de besluitvorming rondom het dossier Watertorenplein. Het onderzoek bestaat onder meer uit kennisnamen en analyse van relevante documentatieverrichting van onderzoek... in open bronnen en registers, interviews met direct betrokkenen... een analyse en rapportage van de bevindingen en conclusies en aanbevelingen. Bij het onderzoek zal het principe van hoor en wederhoor worden toegepast. Volgens de huidige planning is medio november een rapportage gereed... en uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte...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 Niet veel later zagen agenten de auto met het doorgegeven kenteken... rijden op de AJ van de Molenstraat in Zandvoort... en konden Haarlemse verdachten worden opgepakt. De deur van de garagebox bleek bij nader inspectie te zijn opengebroken... maar er bleek nog niets gestolen te zijn. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. Tot zover het uh, regionale nieuws. ZFM Westkust weerbericht. Ja, het is op deze donderdag weer grijs en grauw met heel veel bewolking. En uit die bewolking kan soms wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt vandaag naar zo'n 14 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt... met kans op wat lichte regen en motregen. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is het bewolkt en er valt van tijd tot tijd... wat lichte regen en motregen. En later op de dag wordt de regen buiig van karakter. De temperatuur stijgt naar ongeveer 12 graden... en er waait een zeer krachtige west- tot noordwestenwind... windkracht 4 tot 6. Na morgen schijnt zaterdag geregeld de zon. Maar het komt ook tot buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De temperatuur ligt rond de 10 graden. En er waait een... Oh, yeah, oh, oh, oh, oh ik was nog niet klaar. Hey, nee, nee, nee, nee. <tieden> <tieden> ik ga nog even door met het weerbericht voor het weekend. Uh, en dan gaat tussen zwakke tot matige geleidelijk noord tot noordoost worden de wind waaien. Na een heldere en koude nacht is het zondag aanvankelijk zonnig. Vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe, maar het blijft in onze regio droog. De temperatuur daalt in die nacht naar een graad of vier. En zondagmiddag wordt het maximaal 9 graden. En dat was dan het weerbericht volgens onze weerman Rico Schreuder. Nou, dan gaan we ja, maar even door met een liedje van. Ja, waar blijf je jingle nou? Ik, ik ja, mag nog steeds nee, op een jingle. We doen, we doen nog even een jarige vandaag. Katy Perry is ook jarig, komt ze. ZFM uh, luncht uh, op uw uh, donderdagmiddag uh, gezellig. Uh, en uh, ja, heeft u lekker gegeten? Dat denk ik wel. In ieder geval, Dolly, um, jij had een leuk uh, nieuwtje. Nieuwsje, nou ja, een, nieuwtje, verhaaltje, nou, een verhaaltje. Een verhaaltje, ja. ja. Want een uh, uh, uh, uh, um, paar weken geleden, of was het nou niet een paar weken geleden... maar in ieder geval werd Half Zandvoort midden in de nacht... opgeschrikt door enorme knallen. Ja, die hebben ze gehoord. Zelfs jij hebt ze gehoord. Nou, ja. en... Waarschijnlijk, Heel waarschijnlijk kwamen ze uit de buurt van de Jacques P. vandaan. Dus moet je nagaan hoe dat uh, daar in die buurt helemaal geklonken heeft. Bij sommige mensen stonden de ramen te trillen. Dus dat is uh, een, een enorme consternatie geweest in Zandvoort. Maar het leuke vind ik nou, ik sla de krant open vandaag. En daar heeft uh, onze Sandra die heeft daar een stukje over geschreven. En ik wilde dat toch wel eigenlijk heel graag even voorlezen... omdat het niet alleen maar gaat om de schrik... en uh, over dat zoiets eigenlijk niet kan, maar uh, op alle facetten. En ze heeft dat heel humoristisch geschreven. En ze heeft het, het, de column genoemd Alle bommen en granaten... In Zandvoort zijn we wel wat gewend... dat dingen soms letterlijk en soms figuurlijk inslaan als een bom. De huidige status van onze boulevard is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Maar recent ook nog de mogelijke 65 miljoen voor de verbetering van het circuit. En een marineschip dat het nodig vond voor de kust... om wat te oefenen met wat losse vlodders in zee. En wat te denken van het vertrek van wethouder Kuipers eerder dit jaar... Dat bommetje bracht toch ook wel een behoorlijke schok teweeg? Voor uh, Sandra in ieder geval wel, want hoewel zij, zich, zij niet van zijn clubpie is... had ze hem graag nog op zijn post zien blijven zitten... en zaken zien afronden waar hij in zijn eerste Amstermijn aan was begonnen. Nou, ik schaar me daarachter. Ik ga even verder uit naam van Sandra nu dan, dan gaat het in de ik-vorm. Waar ik echter nog steeds niet aan kan wennen... zijn de bommen en granaten... die voor mijn gevoel steeds vaker worden afgestoken op dagen... dat de kalender niet aangeeft dat het 31 december of 1 januari is. Bommen en granaten, ja. Want de knallen zijn dusdanig hard... dat het geen vuurwerk genoemd mag worden. Wat een herrie en helemaal om vijf uur ochtends wanneer het doodstil is op straat. Wie doet dit? Jongens en of meisjes die na het stappen in het dorp naar huis lopen... en toevallig nog een vergeten strijker... of lawinepeil in hun jaszak vinden van oud en nieuw? Of zijn het Duitse toeristen die vieren... dat der Mannschaft het Nederlands de elftal heeft verslagen? Nee, dat past dan weer een stuk minder bij het huidige tijdsbeeld. Ongeacht wie je bent... En waar je precies vandaan komt. Waarom doe je het? Is het lollig? Is het spannend? Is het nuttig? Heb je het idee dat je er anderen heel blij mee maakt? Het enige positieve dat ik erover kan zeggen is... dat ik weer input heb om er een stukje over te schrijven. Maar of ik ook met een stralende lach in mijn bed lig... op het moment dat jij er lekker op no los knalt om vijf uur met je... Vuurwerk op mijn vrije dag? En ik denk samen met mij vele hardwerkende zandvoorters... om maar niet te spreken over baby's en huisdieren... die het fenomeen vuurwerk sowieso niet begrijpen... en dit alleen ervaren als serieus gevaar. Is het dan nog steeds lollig? Wanneer ik weer eens wakker lig na een kanonslag... die meestal veel verder tot ontploffing is gebracht dan ik kan vermoeden... denk ik altijd aan één man. Aan wijkagent Van Schagen... De oude wijkagent uit Nieuw-Noord. Die greep je vroeger zo in je kippennekkie... als je iets deed dat niet door de beugel kon. En hij kende alle kwajongens uit de buurt en hun streken. En niet minder belangrijk, hij kende hun ouders. Ik probeer mezelf na zo'n explosie altijd weer in slaap te sussen... met het idee dat dingen vroeger niet per definitie beter geregeld waren... maar anders. Te beginnen bij minder toegang tot illegaal vuurwerk... En iets meer sociale controle. Boom! De bom valt ik in mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen en mijn woorden: schals, kaals, Onder de vetgebouwen van de stad naast. Jou. Ja, ja.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 Ja, tot zover uh, even het onderwerp uh, van de bommen... die midden in de nacht af en toe worden afgestoken in Zandvoort. En iedereen uit de slaap houden en ook mensen tot waanzin drijven. Hou er mee op, joh. Doe even normaal. Maar ik ben toch de bom? Ja, dat is weer wat anders. <laughs> nee, maar ik heb het nu even tegen degene die het nodig vindt... om zo nee, midden in de waar. nacht die bommen dat af te... en dan vier, vijf keer... Kappen nou, het is mooi geweest, word nou eens een keer volwassen. Klaar. Inderdaad. Zo is Stop dat. Tot die in je broekzak. Die bom? <laughs> Bijvoorbeeld. Dat is het ook gedaan, ja. <laughs> ja. Zijn we er ook vanaf? Nou ja, goed. In ieder geval, um, we gaan nog even gauw één artiest in het licht draaien. Want we hebben weer een hele mooie klaarstaan. Hier komt Roger Miller. Artiest in het licht.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 Got no cigarettes uh, But two hours Of pushing broom Buys a eight But twelve four bedroom. I'm a man Of means by no means King of the road Trailers For cigarette Rooms To live fifty cents No phone No boo ain't got no cigarettes but hours of Ja, ja. Roger Miller. Ja, toch een nummer wat we toch wel moeten draaien. Zo'n prachtig nummer. Helaas ook zijn enige grote hit... die hij zelf gezongen heeft. En waarom besteden we aandacht aan Roger Dean Miller? Hij was geboren in Texas op 2 januari 1936 en overleden uh, in Los Angeles op 25 oktober 1992... en hij was een Amerikaans zanger en acteur. Zijn bekendste wapenfeit was de single King of the Road... die we dus net draaiden, die ook de Nederlandse hitparades haalde. Zijn stijl wordt omschreven als countrymuziek... maar kent specialisaties in scat en vocalise... en hij zelf was zich daarvan niet bewust... Hij wilde muziek schrijven als anderen... maar het bleek altijd een ander resultaat te hebben. Nou, als zanger is hij niet helemaal lekker uit de verf gekomen. en uh, Hij heeft wel ontzettend groot oeuvre van muziek... die hij geschreven heeft voor uh, musicals en uh, dergelijke. En voor films trouwens ook. En hij heeft zeven uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Tony Awards... Gewonnen voor muziek die hij geschreven heeft voor Hollywood-producties. Uh, uh, uiteindelijk, uh, even denken, waar zit ik met mijn. Me? Oh ja, uiteindelijk is hij gestorven aan long- en keelkanker in 1992. En ja, waarschijnlijk toch ook wel onder invloed van het roken, want hij was een fervent roker. Roger Miller, een artiest waar we dus niet omheen kunnen. Tot zover. En wat muziekje? artiesten in het licht. Ja, ik heb even zin in om te dansen. Da oh, nou, heb je je uh, schoenen aan? Ik heb mijn schoenen aan. <laughs> nou, dan ook? gaan we de tja cha cha of welke? Slow folks. Oh, ah, kijk. Ja, ja, ja. Hey, we gaan twisten. Dolly ging toch de keer hier in de studio met die heupen. Ja, sta ik, sta ik daar te twisten terwijl we moeten uh, uh, bambaaien. Uh, uh, uh, hoe noem je zo'n dan? Bamba? Oh ja, yeah, de cha, -cha, cha hè? De cha-cha-cha hoorde ik net in de maat. Eén, twee, tja Ja, dat was hem. Ja. Nou, wat, hartstikke gezellig. Dat was het dat weer een leuke? een uh, gezellige, ja, gezellige uitzending? Ja, dat vond ik ook, vond ik ook. Nou, we gaan Ik hoop lekker... dat, de, dat de luisteraars thuis het ook vonden, trouwens. Want daar doen we het uiteindelijk natuurlijk voor. Hè? Een tikkie voor onszelf, maar het meeste voor de luisteraars. Toch? Uh, ja, dat, dat zeker, dat zeker. Ja, volgende week zijn we natuurlijk weer Sampis. Ja. En uh, met een uh, nieuwe CFM uh, lunch. De, uh, en nieuwe gasten. Niveau. Nieuwe gasten en heel veel lekkere muziek en informatie. Dus ja. dat komt uh, helemaal goed. Dolly, ik wil jou bedanken en de luisteraars bedanken... in ieder geval voor deze gezellige uitzending. Ja, en, uh, en blijf natuurlijk afgestemd op uh, deze zender... want nu neemt straks uh, Bart het van ons over. En Bart van der Meer met ook weer een fantastische muziek... uit de jaren 60, 70, 80 en... En 50. geworden. En ja, ja, ja, ja. En hij weet zoveel hè, van al die muziek. Dus blijf luisteren. En na hem krijgt u natuurlijk weer Hans Wassenaar. En vanavond weer Alternative FM. Dolly, bedankt. En tot volgende week zijn we er weer natuurlijk bij CFM Luncht. Tot volgende week.